Veel mensen krijgen heel liefde van de ouders. En veel mensen zitten in de koude. Veel mensen hebben nog vrede. En veel kinderen die niet kunnen leren. Wat ze hebben het koud, omdat niemand van ze houdt. Arme mensen hebben niets. En veel anderen, die zitten diep.